Uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Gemeenteambtenaren moeten salaris inleveren, zegt VNG-onderhandelaar. We vragen de ambtenarenbond om een reactie. Oekraïne heeft de top van Midden- en Oost-Europese leiders in Yalta afgelast en opnieuw anti-Poetin-betogers opgepakt in Moskou. Vanmiddag in het westen veel bewolking en regen. In het oosten droger, maar wel wat buien. En daartussendoor af en toe zon. 16 graden wordt het in het noorden, 20 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht, dan wordt het langzaam droger. Morgen en donderdag ook nog veel bewolking met buien. Vanaf vrijdag droger, maar ook weer frisser. Een nullijn voor ambtenaren of zelfs salaris inleveren. Dat is een voorstel van cao-onderhandelaar Erik van der Burg... namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. We willen het liefst dat gemeenteambtenaren volgend jaar 1% inleveren. Um, we hebben nu aan de lijn uh, de Afvacabo. Um, goedemiddag. goedemiddag. Uh, meneer De Haas, vakbondsbestuurder van de Afvacabo, zo zeg ik het goed. Ja, klopt helemaal. Heeft u het voorstel gehoord van, uh, van meneer Van den Burg? Ik heb hem niet via de radio gehoord, maar ik heb wel in de Telegraaf uh, een stukje gelezen. En uh, wat zegt u als u, het, uh, als, als u hem hoort? Ja, ik vind het zeer onbegrijpelijk en zeer onstandig van meneer Van den Burg om dit nu te roepen. We hebben net een CEO-akkoord afgesloten voor de gemeente en de inkt is eigenlijk nog niet eens droog. En hij komt hier nu al mee. En ik denk dat, uh, dat het zeer onverstandig is om die onrust op te roepen. Mm -hmm. We hebben namelijk een heel pakket aan maatregelen afgesproken om de problemen in de sector aan te pakken. Ja. Onder andere ook hè, dus het feit dat er veel mensen hun functie verliezen hebben we daarvoor een van werk naar werk aanpak afgesproken. Ja, maar hij zegt dus... van als we niks doen... dan, nou ja, 10% van de banen staan, staat dan op de tocht. 1800 banen kunnen we ongeveer schrappen dan. Ja, maar daar... Dat is precies wat niet snap. Daarvoor hebben we dus net een CO-akkoord afgesproken waar hij zelf aan meegewerkt heeft. En in dat CO-akkoord hebben we allerlei maatregelen afgesproken hoe we die problemen gaan aanpakken. En ja, dus waar hij nu niet genoeg... gaat roepen dat dat, uh, dat dat zo is, dan denk ik, van ja, daar hebben we net een CO-akkoord voor afgesloten. Ja, maar dat CO-akkoord CO loopt voor dit jaar, of dit waar hij het nu over heeft, dat gaat over volgend jaar hè? Ja. Maar dan denk ik van ja, als hij zich zorgen maakt voor volgend jaar... dan gaan we daar in het najaar met elkaar over praten. Dan gaan we kijken wat we doen. Maar we hebben wel net een heel uh, evenwichtig pakket van maatregelen afgesproken. Juist wetende dat de sector het heel moeilijk heeft. En dan hebben we dus maatregelen bedacht... die zowel de gemeentebedrijfsvoeding bedrijfs, kunnen verbeteren... Ja. maar ook de medewerkers van werk naar werk kunnen helpen. Ja, kennelijk niet genoeg dus die maatregelen. Want anders dan, uh, hij zegt, ja, het is of werkgelegenheid of extra salaris. Ja, dat vind ik ook een uh, onzinnig uh, dilemma... Kijk, we weten dat er allerlei banen op het spel staan. En daarvoor hebben we die van werk naar werkaanpak ook met elkaar afgesproken. En het is niet zo dat als wij nu zouden afzien van loonsverhoging... dat al die banen behouden zouden blijven. Dat is een vals dilemma wat hij schetst. Want we hebben ook wel eens gevraagd van... stel dat we nu hè, met elkaar een nul zouden afspreken... geven jullie dan als werkgevers de garantie dat er geen enkel ontslag valt. Dat willen ze dus ook niet doen. Maar u draait het om. U zegt van dus extra salaris en behoud van werkgelegenheid. Dat kan wel, volgens u? Ja, tuurlijk kan dat. En dat hebben we net bewezen. We hebben bewezen dat we met een uh, gematigde loonontwikkeling en goede afspraken over van werk naar werk... een verantwoord akkoord kunnen afsluiten, nee. wat in het belang is van de sector. Maar dan, dus vindt alleen, dan vindt u niet alleen de VNG op uw pad, maar ook uh, de, de regering. Uh, mevrouw Spies, die zegt van, uh, dat past niet in deze tijd, salarisverhoging. Nou, ik denk dat het wel goed is om even op te merken dat meneer Van den Burg uh, gesproken heeft vanuit Amsterdam... Ja. En ik weet niet hoe het VNG erover denkt. Een VNG moet zich daar nog over uitspreken. Ah, hij is onderhandelaar dus voor de het VNG. Dat het VNG dit, uh, dit zegt, dat vind ik een beetje voorbarig. Nee, oké. Okay. Het is de onderhandelaar die met de andere VNG-leden gaat praten hierover. Precies. Maar dat, ja. hij zegt het zo, dus. Ja, en mevrouw Spies mee. zegt het ook. Geen, uh, geen extra uh, salaristijgingen de komende tijd. Past niet. Ja, daarover hebben we precies hetzelfde gezegd. Kijk, de hele, het hele feit dat een nullijn een verbetering zou zijn van de overheidsfinanciën is onzin. Dat heeft het CPB al lang uh, berekend dat als je nu een nullijn instelt dat over een jaren een inhaalslag gaat komen en dat dan het hele effect weg is. Bovendien is het economisch gezien ook heel onverstandig. Er hebben heel veel economen al over geschreven in de kranten. Nu, een nullijn is slecht in deze situatie. Het leidt tot verdieping van de recessie. Dus het heeft ook een negatief effect. Dus de hele oproep van minister Spies in dat licht is ook echt onverstandig en, en niet reëel. Wat moet ik nou zeggen? Dat de stellingen worden betrokken? Dat het een hete zomer gaat worden, meneer De Haas? Nou, ik hoop nu dat het CO-akkoord wat we voor gemeenten hebben gesloten... dat het een voorbeeld is, ook voor andere overheidssectoren... hoe je tot verstandige maatregelen kunt komen, dat we dat gaan uitvoeren... En dat andere sectoren dat mogelijk ook overnemen. En dan uh, praat we in het najaar wel verder over 2013. Ik dank u voor de, voor de uitleg. Bert de Haas, bestuurder van de Afracabo. Goedemiddag. Oké. Okay. Oekraïne heeft de top van Midden- en Oost-Europese leiders in Jalta afgelast. De Oekraïnse autoriteiten geven als reden dat verscheidene leiders hebben afgezegd. Afgelopen tijd zegden vrijwel alle deelnemers af... uit protest tegen de gevangenhouding en de behandeling van oud-premier Timoshenko... die in Oekraïne een celstraf van zeven jaar uitzit vanwege machtsmisbruik. De top in Jalta zou vrijdag en zaterdag worden gehouden. In Rotterdam hebben vijf mannen vanmorgen juwelier overvallen. Voor zover bekend is niemand daarbij gewond geraakt. De vijf mannen drongen de Surinaamse juwelierszaak aan de kruiskade binnen. Drie van hen gingen er na de overval vandoor. De andere twee bleven samen met twee personeelsleden achter in de winkel. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Na een tijdje werden de personeelsleden vrijgelaten. En de twee overvallers die gaven zich kort daarna over. Volgens ooggetuigen gebruikten de criminelen slagwapens bij de overval... De politie weet waar de voortvluchtige overvallers ongeveer zitten. Volgens een woordvoerder kunnen ze snel worden opgepakt. Zonder meer een helikopter ingezet. Dit is het nos Journaal, Het Doorald Megens. In Moskou zijn vannacht zo'n twintig betogers opgepakt. Die hielden met ruim honderd anderen een sit-in in een park bij het Kremlin. als protest tegen president Poetin. Twee vooraanstaande oppositieleiders, die zondag ook al korte tijd vastzaten, werden opnieuw gearresteerd. De betogers werden opgepakt omdat ze het park niet snel genoeg verlieten. De autoriteiten hadden hen opgedragen te vertrekken omdat het park schoongemaakt moest worden. Gisteren, rond de inauguratie van Poetin, werden meer dan 100 mensen gearresteerd bij protesten. Een zondag waren er al zo'n 400 arrestaties. De demonstranten vrezen dat Rusland onder Poetin een periode van politieke en economische stagnatie tegemoet gaat. De verkiezingen waren volgens hen een vars, omdat ze niet democratisch zouden zijn geweest. De Chinese dissident Chen Guangcheng zegt dat de autoriteiten hem hebben beloofd... een onderzoek in te stellen naar de mishandeling van hem en zijn familie. De blinde mensenrechtenactivist had tot vorige maand huisarrest. Hij ontsnapte toen aan de aandacht van zijn bewakers... en vluchtte naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Daar zat hij een paar dagen ondergedoken. Chen zegt dat lokale functionarissen hem en zijn familie tijdens zijn gevangenschap... en tijdens zijn huisarrest hebben geïntimideerd en hebben mishandeld. De Verenigde Staten hebben gezegd dat hij aan een Amerikaanse universiteit kan gaan studeren... en China zou bereid zijn om hem reispapieren te geven. In Epe wordt vandaag een nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik genomen... die met de Nerada-technologie werkt. Wat is dat? Volgens de ontwikkelaars een revolutionaire manier om afvalwater te zuiveren. De bacteriën die in de installatie het water schoon eten... die vormen door de nieuwe technologie korrels als ze het afval opnemen... En die korrels zinken makkelijk en versnellen daardoor het zuiveringsproces. Aan de ontwikkeling van de Nereda-korrels is tien jaar gewerkt. Onder meer door de TU Delft. Volgens de ontwikkelaars maken de korrels het rioolwater tot vier keer sneller schoon dan traditionele technieken. En verder is het nieuwe systeem dat in Epe wordt gebruikt goedkoper en bespaart het energie. De installatie wordt vanmiddag geopend door prins Willem-Alexander. Vorig jaar zijn ongeveer net zoveel mensen besmet geraakt met HIV als het jaar ervoor. Dat meldt de stichting HIV Monitoring. Ook het aantal mensen dat vorig jaar AIDS kreeg is ongeveer gelijk gebleven. Zo'n 250 tot 300 gevallen. In 2011 raakten 811 mensen besmet met het virus. Bijna 80 procent van alle Nederlandse HIV-patiënten is man. En onder mannen is homoseksueel contact verreweg de grootste risicofactor. Vorig jaar liep ruim 70% van de mannen de ziekte op door homoseksueel contact. In totaal is van bijna 20.000 Nederlanders bekend dat ze besmet zijn met het HIV-virus. Het is 9 over 1. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, René Passet bij de ANWB. Dag Dorad. Nog steeds problemen bij Den Bosch. Daar is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd op de N65. Die weg is dicht van Den Bosch naar Tilburg. Om precies te zijn tussen Knappend Vught en Haren. Er staat bij Vught op de A2. Daardoor uh, twee kilometer file naar Eindhoven. Het is verstandig om om te rijden. Volg toch de borden Eindhoven. Dan rijdt u via de A2 en de A58. Dankjewel René. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De ambtenarenbond Cabo noemt een voorstel van een VNG-onderhandelaar... over salarisvermindering onverantwoord. De Chinese overheid gaat de mishandeling van het gezin van dissident Chen onderzoeken. En de top van het Midden- en Oost-Europese leiders... komend weekend in Oekraïne zou die plaatsvinden. Die top is geschrapt. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Guilaine Plag en het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Guilaine Plag. Goedemiddag, welkom bij het vervolg van lunch. In de Stolpera is morgenavond een hommage aan de overleden danser... en choreograaf Rudy van Dantzig. In de werklunch praat ik er zo meteen over met choreograaf Jurie Dubbe en de artistiek directeur van het nationale ballet Ted Bransen. Het gaat vooral over de betekenis van Van Dantzig... voor de Nederlandse danswereld. Verder horen we waar muzikant en acteur Hans Dagelet... op het moment mee bezig is, want hem volgen we deze hele werkweek. En na half twee is er Stand.nl. En dat gaat over het begrip allochtoon. We moeten er vanaf, adviseert de Raad voor Maatschappij... Ontwikkeling. Het gaat namelijk om toekomst en niet om de afkomst van mensen. En bovendien zou voor de overheid iedereen gelijk moeten zijn. Dus moet je dat onderscheid niet maken, zegt de RMO. De stelling waar u thuis op kunt reageren is... de overheid moet het begrip allochtoon afschaffen. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars gebruik hashtag Standard. Dit is Radio 1, de werklunch. Twee jaar geleden was hij nog leraar van het jaar. en Nu wordt Matthijs de Bok misschien wel ontslagen. Matthijs leraar aan de basisschool Broekhuis in Balingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? <laughs> Wat is er gebeurd? Uh, ja, het noorden heeft te maken met de krimp. Dat is gebeurd. Met de krimp, dat er gewoon te weinig leerlingen zijn... en dus bezuinigd moet worden. Ja. Hmm. het eigenlijk in het kort op neer. Hè? Maar goed, een leraar van het jaar... die gooi je er toch niet zomaar uit? Als school Ja, uh, Daar kan ik natuurlijk niet zoveel aan doen. Ik doe, ik doe mijn best als leerkracht... en... Uh, uh... Het verdere beleid, daar heb ik niet zoveel zeggenschap over. Maar je hebt niet gezegd van: Hallo, ik ben de leraar van het jaar, jongens, kom op. Nee, zo, dat, ik hoef geen voorkeursbehandeling in die zin. Ik ben niet uh, iemand die nu zegt: Hallo, en ik dan. Ik bedoel, het gaat mij om goed onderwijs. En uh, wat ik wel belangrijk vind, is dat we, dat we gaan voor kwaliteitsbehoud, optimaal. Ja. Maar ik kan ze verder niet, uh, niet veranderen hoe, hoe dat gaat gebeuren, zeg maar. Maar, maar hoe gaat het als er overal bezuinigd wordt, dus ook in het onderwijs, gaan, neem ik aan de leerkrachten die het laatste zijn bijgekomen, die gaan er als eerste uit, dan hou je natuurlijk vooral de oudere docenten over. Is dat de bedoeling? Uh, is dat de bedoeling? Nou, is dat goed voor het onderwijs? Nou nee, ik, ik ben wel voor een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik denk wel dat het goed is dat er zowel jonge als, als oude leerkrachten op een school werken. Dat juist die wisselwerking heel belangrijk is voor goed onderwijs. Ja. Maar goed, dat, dat, nogmaals, daar kan ik niet te veel aan, aan, aan veranderen in mijn eentje. Dat, dat, daar u andere mensen voor, ja. voor moeten spreken. Wat is er in de tussentijd, twee jaar geleden, was je leraar van het jaar, wat is er allemaal op je afgekomen? Uh, nou, in het begin natuurlijk heel veel, uh, er gingen heel veel deuren open. Ik mocht op heel veel plekken meepraten over onderwijs, uh, uh, debat voeren, uh, uh, ook heel veel leuke dingen uh, in de vorm van uh, onderwijsbeurs en uh, zulke dingetjes uitnodigingen voor allerlei en nog wat. Uh, uh, dingen en dat was heel erg heel, heel geweldig. Heel veel persaandacht gekregen. En uh, ja, dat vooral. Het ja. heeft heel veel deuren geopend. Je bent in één keer echt de ambassadeur voor, voor het onderwijs dan, hè? voor de leerkrachten. Ja, heel ja. raar. Je zo ineens uh, voor je gevoel vanuit gewone leerkracht... ineens op heel veel plekken komt uh, en over hele goede dingen kunt praten over het onderwijs. Geeft het dan misschien wel het voordeel dat, ik neem aan dat je dat wel op je cv zet... dat, dat alle deuren straks ook weer voor je open gaan? Ja, dat, dat is, dat, kijk, het dat helpt natuurlijk wel dat het op je cv staat. Ja. Maar uh, uh, ondertussen is er nog wel heel veel krimp hier in het noorden. En uh, ja, dat is, dat is lastig. Ik bedoel, uh, niet alleen in Trent is er krimp. Op uh, heel veel plaatsen, steeds meer ook in Nederland, ja. uh, komt de krimp aan, dus, dus het onderwijs, wat uh, dat betreft, moeilijk om, om in de toekomst uh, even snel een baan te vinden. Ja, zonder het, uh, te elk... moeten verhuizen. Ja, zonder te verhuizen inderdaad. Ja. Ja. Ja. Want zijn er samen met jou nog andere collega's ook uh, het slachtoffer straks? Uh, van, van ons bestuur, ja. Zoals het lijkt wel, maar goed, het is allemaal nog de vraag. Want uh, uh, waarschijnlijk word ik in het RDF geplaatst. Wat is dat? Het, uh, het risicodragende deel van de formatie. Dat betekent dat je een afvloeingslijst maakt van het aantal dienstjaren. En mensen met het minste dienstjaren, die uh, uh, gaan er uiteindelijk uit als er, als er te weinig formatie uh, is. Maar goed, de formatie kun je pas dus aan het einde van een jaar vaststellen. Ja. Dus misschien dat je mag blijven. Die kant is ook aanwezig, ja. ja. En anders ja. is dit al bijna een open sollicitatie geweest, <laughs> volgens mij. Nou ja, ik hou me aanbevolen. <laughs> Moet je trouwens niet lesgeven nu? Mijn collega was zo lief om even mijn klas op te varen. Oh, ik, inderdaad, okay. Inderdaad, dan geef ik normaal les. Ja, om één uur beginnen de lessen natuurlijk. Ja, nou, ja. ga snel terug naar de klas dan. Ja, ga ja, ik doen. Succes met de uitzending. Dank je wel. Ja. Terbok, dus leraar van het jaar uit 2010... en nu dus nog werkzaam aan basisschool Het Broekhoes in Balingen in Drenthe is dat. Morgen vindt er in de Stopera een hommage plaats aan Rudy van Dantzig... van het Nationale Ballet. Met werken van de overleden choreograaf, schrijver en artistiek leider. Naar aanleiding daarvan praten wij in deze werklunch over dans en choreografie... maar met name ook de betekenis van Rudy van Dantzig voor de danswereld. En dat doe ik met Juri Dubbe. Hij is choreograaf en winnaar van de prijs van de Nederlandse Dansdagen 2011. Juri, goedemiddag. Even kijken, hebben wij contact met Rudy van Dantzig? Niet. Misschien met Ted Branson dan? Die, uh... oh, Juri, ben je daar? Ja, ik ja. ben hier. Kijk eens aan, ik uh, kon je even niet verstaan. Jij mij misschien ook niet, maar je zit in een studio in Den Haag. Maar op deze manier hebben we in ieder geval contact. Goedemiddag. Precies. Goedemiddag. Uh, is, het, is het mooi voor jou om, om werk te kunnen laten tonen... en daarmee bezig te zijn met Rudy van dans uh, Ja, fantastisch. Uh, ik, uh, het uh, raakt mij uh, zeer diep uh, toen hij uh, begin dit jaar, uh, dit jaar overleden was... En uh, het, ja, hij is een uh, ongelooflijk grote man geweest in de danswereld. En ja. heeft ongelooflijk veel uh, betekenis gehad in de Nederlandse dans. En jij hebt ook samen met hem gewerkt, hè? Zeker weten, op, uh, op school en ook bij het Nationaal Ballet. En wat, hoe ging die samenwerking? Uh, ja, hij uh, het is een charismatische man. Uh, uh, je komt al in de studio en je hebt al erg veel respect voor hem. En hij, het, hij neemt iets uit je... Wat uh, uh, bepaalde goeie graven kunnen. En uh, uh, ja, dat is gewoon heel speciaal elke keer dat je met zo iemand samenwerkt. Is dat uit te leggen? Want dat, nou, dat zijn altijd lastige, volgens mij lastige dingen om onder woorden te brengen. Maar probeer het eens, wat die dan uit jou haalt. Ja, het is altijd moeilijk om precies uit te leggen. Maar als iemand al in een studio is en je komt binnen, dan is er al een bepaald soort respect van alle dansers naar zo iemand toe. En dat uh, is al, heeft, geeft al een, een bepaalde energie af. En een bepaald gevoel bij, uh, bij de dansers. En bij dat gevoel komen ongelooflijk veel dingen los. Uh, en dat zie je bij het dansen. Ja, maar het is natuurlijk een bepaalde energie. Aan de andere kant, als iemand is die al ja, zo'n staat van dienst heeft... waar iedereen tegen kijkt, dan kan het ook wat extra spanning met zich meegeven. Dat je natuurlijk alles goed wil doen bij zo iemand. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Maar aan de andere kant uh, stelt zo iemand je ook wel op gemak. En uh, daar ben je eigenlijk niet zoveel mee bezig. Je bent eigenlijk meer uh, uh, bezig met... Uh, het, het, het inleven in de rol die je, die je dan hebt. Ja. Was, is is Hoe van Dans zich voor jou heeft hij bijgedragen aan jouw keuze om de danswereld in te gaan? Ja, zeker weten. Ik denk haast wel voor, voor elke Nederlandse danser. Uh, hij is toch wel de man die Nationaal Ballet voor zoveel jaren gedragen heeft. En uh, natuurlijk ongelooflijk uh, conversiële uh, stukken heeft gemaakt. En uh, dat is. Uh, ja, dat is een heeft een ongelofelijke impact gehad hier op de Nederlandse dans. Ja. Nou ben jij zelf uh, nog jong, maar je bent, als danser heb je het al gedaan. En nu ben je al de choreografie ingegaan. Zeker weten. Is dat op je 27e niet heel jong om dat al te gaan doen? Uh, ja, ik, ik, ik denk dat er niet een bepaalde leeftijd echt voor is. Uh, ik ben iemand die er graag creatief bezig is. En uh, dat zit in me. En als ik, bij, uh, ik heb bij Nationaal Ballet gedanst, bij het Nederlands Theater gedanst. En ik kon die creativiteit niet helemaal kwijt. En als choreograaf kan ik dat wel kwijt. Dus ik heb uh, gewoon het gevoel dat ik mijn ei heb gevonden. Ja, ja, want, want vanaf hoe jong was jij toen je ging dansen? Uh, ik was als amateur begonnen toen ik vier was en professioneel op school toen ik negen was. Dus dan, als je naar je 27e bent, dan, dan ben je lang inderdaad al professioneel danser geweest. Op je negende al, jong. Ja, op je negende ga je naar de school. Als je een klassieke danser wil worden, dan uh, uh, moet je vroeg beginnen. Ja, dat lijkt me ook pittig. Als je zo'n jong kereltje weten. nog bent. Ja, ja, ik bedoel, je hebt er passie voor. En uh, uh, ja, dat is eigenlijk, als kind doe je gewoon die dingen. Daar denk je dan ook niet zoveel over na. Van uh, ja, ik ben heel jong of je, je, je wil dat en, uh, je, en je gaat ervoor. Hm. Ja. En als je dan die choreografie bijvoorbeeld gaat doen... Wat, wat zijn de kwaliteiten die nou noodzakelijk zijn... om een goede choreograaf te zijn? Uh, een, een goede mensen om je heen. Uh, dus Goede mensen om je heen kunnen verzamelen. Goed leiding kunnen nemen. Uh, uh, nieuwe ideeën blijven bedenken. Uh, goed met dansers kunnen omgaan. Uh, ja, er zijn heel veel, heel veel manieren ook om te choreograferen. Iedereen werkt ook anders. Dus voor mij is het... Ik, ik werk altijd met één team samen... Waar we steeds verder mee kunnen gaan. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Daarmee heb ik, daarmee heb ik ook heel veel geluk gehad toen ik uh, begon met Gooige geveren. Maar die, kon die mensen kon mensen. je allemaal zelf om je heen verzamelen? Precies. Natuurlijk ook door mijn door ervaring en door de plekken waar ik heb gedanst. heb ik natuurlijk ook wel echt uh, goede mensen op mijn pad gevonden. Ja, en dat zijn die, die dansers, uh, zijn dat voornamelijk dansers of ook andere mensen? Want nee, dat... ik zit niet zo helemaal in die danswereld. Nee, dat zijn voornamelijk uh, uh, een lichtdesigner en die ook mijn oh ja. set doet en ook softwareprogrammeur is. Uh, componisten en ook dansers, dat, uh, dat ook. Er moet natuurlijk een uh, hele ploeg bij kijken. We gaan ook even contact opnemen met Ted Bransen. Hij is ook oud danser bij het Nationaal Ballet en daar nu artistiek directeur van. Goedemiddag. Goedemiddag. Je kent neem ik aan ook Juri Dubbe. Ja, ik ken Juri. Is... Goedendag Juri. Dag Ted. <laughs> het zal niet een hele grote wereld zijn uh, uh, volgens mij. Zijn er overeenkomsten tussen, tussen Rudy van zich en, en Juri? Tussen, tussen Rudy en Juri? Um, nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat uh, de tijd dat nog uh, moet leren. Ik denk dat Juri, uh, uh, uh, net als Rudy, wel heel erg is. En zijn eigen pad trekt. En wat dat betreft zijn er wel overeenkomsten. Maar verder is de, de tijd natuurlijk totaal anders. En uh, richt Juri zich ook meer op, zijn, uh, meer op hedendaagse dans. En hij helemaal zijn eigen dansstijl ontwikkelt. Terwijl Rudy... In zijn hele carrière toch uh, echt wel trouwens gebleven aan de klassieke achtergrond. Uh, van waaruit hij begonnen is. Ja. U bent zelf ook aangenomen hè, door u van zich begrepen? Ja, u was uh, mijn directeur. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe ging dat? dat Herinnert u zich dat nog? Hoe dat ging? Ja, mm -hmm. ik, uh, ik ik zat op de academie waar uh, uh, en, en deed dus wel eens met, met, met het gezelschap mee, want dat gebeurt in de laatste jaren van, uh, van je studie. Ik uh, heb auditie gedaan en werd toen teruggevraagd en de hele tijd meegetraind. En Rudy was niet zo zeker ervan. Van, het, van uw kwaliteiten? Ja, hij uh, vond me wel goed, maar hij uh, was nog niet zeker. Dus dat was heel. ik was een late beginner. Want Jury is op zijn negende begonnen, ja. ik begon pas op mijn achttiende. Oeh. Tegen de tijd dat uh, Jury al in de groep kwam, was ik nog, uh, begon ik pas met dansen op die leeftijd. Dus ik was uh, een van de laatste van. Uh, dat kan nu echt niet meer. In die tijd waar het, uh, was het nog mogelijk. Uh, en Rudy heeft uh, heel lang getwijfeld totdat hij me zag bij de eindvoorstelling van de academie. Uh, en de dag daarna werd ik gebeld en moest ik bij hem komen. En toen zeiden ja. In de studio had ik wel mijn twijfels, maar op het toneel ben ik, zie ik dat je echt een danser bent en ik wil je in de groep hebben. En wat doet dat dan met je? Ja, dat was geweldig. Was de, de Rudy van zich dat zegt. Ja, dat was echt heel geweldig. Daar was ik ja. echt heel erg blij mee. En de eerste maanden dat ik in de groep was, dacht ik ook altijd van nou, hij komt er nog wel achter dat hij zich vergist heeft eigenlijk. Dat, hij, uh, dat gaat vast niet door. Dus straks komt er iemand die zegt van nee hoor, dat was een vergissing, uh, je moet nu weg. Maar dat was niet zo. Ik nee. ben tien jaar bij het gezelschap geweest. als danser. En heb in die tijd veel met Rudy gewerkt. En ik begreep ook van. Jury, het, is een heel, het was een heel inspirerend man. Ja. Maar volgens mij ook wel heel veel eisend. Absoluut. Ja, Rudy is een. Uh, hij was heel bezeten. En met eiste net zoveel van zijn dansers. als hij van zichzelf gaf. Uh, en dat was veel. En Rudy was ook van de. wat dat betreft van de. oude stempel. Echt. Met volle passie en met alles. Nooit minder dan 100%. Ja, ja. Dat was heel inspirerend hoor. Want daardoor kon je ook niet uh, achterblijven. En kon je ook niet slabakken. En moest je altijd het meeste van, van jezelf laten zien. En kwam je ook tot resultaten waarvan je zelf niet gedacht had... dat je dat zou kunnen bereiken. Dan bent u inmiddels uh, artistiek directeur. Mm -hmm. uh, is is uh, onder woorden te brengen hoe belangrijk Rudy van Danzig is geweest... voor het Nationale Ballet? geweest voor het Nationale Ballet... ...en is een van de belangrijkste figuren... ...in de Nederlandse dansgeschiedenis... ...en in de Nederlandse kunstwereld. Van maar hoe zien wij dat van. als we naar het Nationale Ballet gaan? Wat zien we daar dan van? Wat je ziet is een gezelschap dat... Uh, kijk, dit gezelschap bestaat dit jaar 50 jaar. En sinds het begin... ...is Rudy van zich ...onderdeel geweest van de leiding van het gezelschap. Eerst als choreograaf ...en al heel gauw als mede-artistiek directeur. En van, uh, vanaf... Uh, jaren 70 to, van de 71 tot 91, alleen als artistiek leider, dus dat is 20 jaar. Dat betekent dat hij 30 jaar lang uh, een dominante factor is geweest. De eerste 30 jaar van het ontstaan van het gezelschap. In die tijd heeft hij uh, balletten gemaakt die we nog steeds veel uitvoeren. En ook een toon gezet voor hoe wij naar choreografie en hoe wij naar dans kijken in ons land. En dat is anders dan in andere landen. Er was hier geen traditie. Dus kon alles opnieuw uitgevonden ja. worden. En dat, een deel daarvan, neem ik aan, is morgen moeten we kunnen terugzien in die hommage die ja. er is. Ja. Waarom is dat eigenlijk morgen? Het is dus niet een jaar na datum of zo? Uh, we hebben gezocht naar, naar een datum die zo dicht mogelijk lag bij het, uh, het overlijden van Rudy. We wilden graag dit seizoen nog iets doen. om uh, een eerbetoon aan Rudy te, uh, te, te, neer te zetten. En dit was de eerste. Uh, Datum die mogelijk was. Vandaar. Ja. En is het al uitverkocht of kunnen mensen nog er naar Er zijn nog een paar plaatsen. Kijk. Niet veel, maar er zijn nog een paar plaatsen, heb ik me laten vertellen. Bij de Stopera Dus gaan we nog heel even naar Jori Dubben, hoor je een choreograaf uh, Jori. Jij bent met een nieuw stuk bezig, hè? Dat zeker weten. Maar kunnen we al iets, kan je daar iets over vertellen? Hoe het eruit gaat zien en uh, wat het mooiste ja. ervan is? Ik ben bezig met een uh, installatie die vier bij vier is. dus eigenlijk een halve kubus. Dus dat zijn twee muren en een grond. En uh, daarmee uh, verander ik het uh, danserslichaam in een muziekinstrument. En uh, eigenlijk is het een idee geweest wat ik al heel lang had. En uh, ik wil uh, hiermee graag uh, dans naar een, uh, een groter publiek trekken. En op andere plekken neerzetten dan dat we gewend zijn. Kijk, en daar komen volgens mij ook de tegenstelling tussen de moderne dans van jou en het klassieke van Rudy. Uh, mooi uit naar de, buiten. Ja, de bezieling, denk ik, van, uh, van uh, Rudy. Denk ik dat. Uh, uh, dat er wel in zit. Ja, dat was overeenkomst. Ja. Morgen dus die hommage in de Stopra. Ik wil jullie beiden dan danken, Jurie Dubbe. En ook dank aan Ted Dans Bransen. Dank je wel. Met het nummer Lose It. Deze hele werkweek volgen we acteur en trompetist Hans Dagelet. En laten we eens even kijken wat hij op het moment aan het doen is. Ik moet zo de deur uit, want vanavond moet ik een try-out spelen van de voorstelling Nina Simon Alive met het MC-theater. We hebben vanavond de eerste try-out, dus dat is uh, bijzonder spannend. Het dus voor het eerst met het publiek. En of het allemaal goed verloopt met die voorstelling... dat hoort u natuurlijk later deze week in de werkweek met Hans Dagelet. Dus zometeen na half twee gaan we het hebben over een plan... en een, in ieder geval een advies wat er is gegeven... om de term allochtoon af te schaffen. De overheid moet niet meer mensen in hokjes stoppen... allochtoon of autochtonen, maar gewoon alleen nog maar op... Uh buitenlands of binnenlands gaan neerzetten, is het geloof ik. De stelling waar u op kunt reageren is... de overheid moet het begrip allochtoon afschaffen. Na half twee kunt u uitgebreid uw mening geven. Men krijgt natuurlijk eerst het laatste nieuws van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam hebben vijf mannen vanochtend een juwelier aan de kruiskade overvallen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Drie van de overvallers zijn er vandoor gegaan. En de andere twee die bleven samen met twee personeelsleden achter in de winkel. Waarom is niet duidelijk. Na een tijdje werden de personeelsleden vrijgelaten en gaven de twee overvallers zich over. Politie zegt te weten waar de voortvluchtige overvallers ongeveer zitten.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 en deze korrels die versnellen het zuiveringsproces. Aan de ontwikkeling van de korrels is tien jaar gewerkt... door onder meer de TU Delft. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Alleen bij Den Bosch problemen, al de hele ochtend eigenlijk... want de N65 is dicht na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Het gaat om de rijbaan van Den Bosch naar Tilburg. De afsluiting is tussen Klappend Vught en Haren... Verkeer kan omrijden via de A2. Dan komen ze wel in de file naar Eindhoven bij Vught, twee kilometer. En vervolgens neemt u de A58. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilain de Goedemiddag en welkom bij Stand.nl. De overheid moet de bevolking niet langer ongevraagd in een allochtone hoekje stoppen. Zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De indeling tussen autochtoon en allochtoon wordt gemaakt op basis van de geboortegrond van ouders. En dat is onjuist maar ook onwenselijk. Moeten we die term allochtoon inderdaad afschaffen of heeft het wel degelijk nog een functie? Daar ga ik over praten met Martin sittal Singh, directeur van Bureau Jeugdzorg Groningen. En eerder natuurlijk de eerste allochtone korpschef van Nederland. Welkom. Ja, dank u wel. Zo werd u genoemd, hè? de eerste allochtone korpschef. Ja, dat klopt. <laughs> Laten we beginnen met drie keuzes die u kunt beantwoorden met ja of nee. Afkomst weegt zwaarder dan toekomst. Ja of nee? Nee. Ik ben er trots op dat ik allochtoon ben. Ja of nee? Nee. Om problemen op te kunnen lossen moet je zicht hebben op iemands afkomst. Ja of nee? Ja. Thuis kunt u meepraten vandaag in Stand.nl en reageren op de stelling... de overheid moet het begrip allochtoon afschaffen. Bent u het daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. De overheid moet het begrip allochtoon afschaffen, meneer Sietalsing. Eens of oneens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, ik vind het een, uh, nou, een veel te grote container die uh, echt over, uh, over achter, achterstand gaat en mensen ook op achterstand zet. Ik vind hem veel te breed als ik kijk naar het aantal nationaliteiten, het soorten, het types. Dus in die zin uh, ja, heb ik daar ook helemaal niks mee. Maar zou u er dan voor pleiten om, om veel specifieker mensen te, te registreren? Nou, ik vind dat het altijd een doel uh, moet dienen. En als het een doel dient, dan vind ik dat we daar specifiek uh, een aantal elementen kunnen opnoemen. Waarbij afkomst er eentje zou kunnen zijn, maar dan ook heel specifiek. En dan ook in combinatie bijvoorbeeld met uh, uh, sociaal-economische achterstand. Ja, want u noemt uzelf Nederlander van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Ja, nou, ja. Maar zo is het ook. Ja. En, en waarom noemt u het zo erbij? Wat is de functie ervan voor u? Nou, kijk, dat, uh, ik noem me gewoon Nederlander. Hè, maar als mensen vragen, nou, waar, waar kom je vandaan vanwege je kleur of wat dan ook? Hè, of wat is je afkomst? Dan zeg ik, nou ja, ik ben, ik ben Surinamer. En dat is ook nog eens een breed begrip. Dus dan vertel ik ook nog dat ik van Hindoestaanse afkomst uh, ben. Ja. En, en als het geen functie heeft of als het geen functie dient... Ja, dan is het voor mij ook totaal niet, uh, niet relevant. Ja. En vindt u dat het voor uzelf een functie heeft of had? Nou, nee. Ik vind het, uh, ik vind het uh, als politiechef heeft dat voor mij geen functie uh, gehad. Ik merkte ook dat ik benoemd werd als directeur bureau jeugdzorg. Nou was het helemaal geen item of issue. Maar wel terwijl... toen u korpschef werd, hè? Ja, terwijl er 26 korpschefs zijn in Nederland. En er zijn 14 directeur bureau jeugdzorg. En dus eigenlijk nog minder. Dus dan zou het nog bijzonderder zijn... He, dat er iemand met een andere komaf uh, ja. uh, directeur bureau jeugdzorg zou zijn geworden. Maar dat heeft helemaal geen rol gespeeld. Heeft u en... eigenlijk dat, dat toen wel aangegeven? Toen, want dat was echt de eerste korpschef van allochtone afkomst. Ja. Heeft u daar toen zelf ook wel over gezegd van jongens kap daar gewoon mee? Ja, ik, ik heb dat uh, inderdaad uh, proberen aan te geven. Maar ja, de media bleef er op, uh, op, op doorhameren. Er waren maar u werd ook met over. een soort trots gebracht vanuit de politie. Dat klopt. Het, was ook een zo, he, het, het beleid was ook bij de politie... om meer, uh, uh, nou, wat dan heten allochtonen, mensen met een andere afkomst... He, meer diversiteit in de politietop uh, te krijgen. Omdat je zag dat dat toch een uh, wit, uh, wit, witte mannenbolwerk uh, was. Ja. Veel ons kent ons... En nou, in dat opzicht was, het, was er wel behoefte aan meer diversiteit. Dus ja, daar werd ik ook wel met enige trots gepresenteerd, dat klopt. Ja. Nu dat, dat advies van de raad van de RMO, hè, die raad voor maatschappelijke ontwikkeling. Die zeggen ook van er is geen wettelijke basis meer om mensen in die categorieën in te delen. Want die categorisering was bedoeld om achterstanden onder minderheden aan te pakken. Ja. Maar het wordt nu vooral bedoeld of gebruikt voor het veiligheidsbeleid. Mag dat eigenlijk, hoe het dan nu wordt ingezet? ja, dat, ik, ik, ik, ik vind het prima als men zoekt naar categorieën om het veiligheidsbeleid gestalte te geven. Maar ik vind het begrip allochtoon is zo groot, zo breed, zo divers. Mijn kinderen die begrijpen het al niet eens hè, als dat begrip over ons uitgestort uh, wordt. En nogmaals, en de verschillen zijn zo groot. Hè, als je kijkt naar uh, de Surinamers, Turken, Antillianen, Marokkanen, Kaapverdiërs... Uh, ja, die kun je niet allemaal over één kam scheren. Toch zegt bijvoorbeeld een Kamerlid als Mirjam Sterk van het CDA... dat een van de voordelen van die registratie is dat problemen... bij bijvoorbeeld uh, jongeren van Marokkaanse of Antilliaanse afkomst... duidelijker naar voren komen en daarmee ook makkelijker te bestrijden zijn. Ja, maar daarmee voelen ook de Antolianen die hier aan de Rijksuniversiteit in Groningen studeren... voelen zich daar ook uh, in aangesproken en voelen zich ook in achterstand uh, gezet. Dus ik ben er veel meer voor om dat nader te specificeren en dat te koppelen aan, uh, nou ja, ook je uh, sociaal-economische achterstand. Ja, maar dan ga je dus eigenlijk nog meer van iemands achtergrond uh, noteren. Ja, maar, maar dan dient het een bepaald doel, hè, op, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau... Hè, dat je zegt, nou, wij zijn specifiek met die doelgroep bezig... en daar zoeken we mensen voor om met een speciale aanpak aan de slag uh, te gaan. Ja, ik vind dat, nou ja, dat wel plausibel. Ja. Maar Mag om... een overheid het doen? Want officieel, volgens de grondwet, is iedereen voor een overheid gelijk. Mag je dan überhaupt onderscheid maken en dat registreren? Nou, ik vind als het de relevantie in zich heeft om, uh, om mensen te helpen en om uh, problemen te verhelpen, vind ik het op zich geen probleem. Hm. Alleen nogmaals, ik heb uh, uh, groot bezwaar tegen het begrip allochtoon in het grote container uh, wat gelijk staat met achterstand. Ja, en als je dan zegt mensen van, uh, oorspronkelijk uit binnenland of mensen oorspronkelijk uit buitenland... Ja, binnenland, buitenland. Ik vind dat ook... Hè, uh, want want dan gaat het ook op voor de tweede generatie. Hè, mijn, mijn kinderen zijn uh, hier geboren. En die, uh, nou ja, die snappen dat eigenlijk ook niet. En uh, die hebben ook zoiets, ja maar we zijn toch hier geboren en ja, waarom word ik nou met binnenland buitenland geassocieerd? Dus ik vind dat, nou ja, zeker met de tweede, derde generatie waar we hiermee te maken hebben, is dat helemaal niet meer relevant. Ja. Hoe, hoe moet dat straks, want u zegt, ja als het, als het belangrijk is voor, de, voor bijvoorbeeld voor het veiligheidsbeleid, dan moeten er wel dingen geregistreerd gaan worden. Bij wat voor instanties gebeurt dat dan wel? Want het is natuurlijk op zich handig als de overheid het totale overzicht heeft. Ja, nou, dat kijk, is dan niet meer zo. Nou, maar in de gemeentelijke basisadministratie is heel veel informatie te verkrijgen ook bij eh, organisaties als de politie, eh, maar ook bij bureau jeugdzorg... of andere instanties, wordt wel nadrukkelijk ge geregistreerd... wat de afkomst eh, van mensen is. En dat wordt ook gebruikt eh, bij de aanpak van eh, problematiek. Als ik kijk naar eh, het hele fenomeen rondom... Eh, uh, kindermishandeling bijvoorbeeld, en dan wordt er echt wel gekeken... of huiselijk geweld, of dat binnen specifieke doelgroepen... Ja. en dat gaat breder dan etniciteit, of dat vaker voorkomt of niet. En vaak zie ik dan toch terugkomen dat het altijd te maken heeft... met de sociaal-economische achterstand. He, want uh, hier in het noorden bijvoorbeeld hebben we uh, uh, veel minder allochtonen... dan in het westen van het land. En, uh, en dan zie je ook dat de problematiek zich dan ook voordoet... in die buurten of die dorpen of plaatsen... waar er ook sociaal-economische achterstand is. Dus u zegt, dat doet de, de afkomst oorspronkelijk er helemaal niet meer toe? Nee, in die zin uh, ja. uh, totaal niet. Is het ook niet een beetje politiek correct gepraat weer, wat we nu gaan krijgen? Nou, ik, ik, ik vond het, uh, het andere verhaal juist een beetje politiek uh, gepraat. Hè, om mensen in, uh, in een container als allochtoon te stoppen. En uh, wat, wat er gebeurde, het, heel bizar bijvoorbeeld. Mijn kinderen, die werden, uh, toen, ze, toen we hier naar Groningen kwamen, werden die voor 1,5 gefinancierd op de basisschool. Ja, ze... dat is wel een ding. Want scholen krijgen, hebben profijt van hè, Als ze allochtone kinderen op school hebben. Ja, die krijgen ja. een subsidie. Ja, dat klopt. Terwijl het dus eigenlijk gaat om achterstand te bestrijden. Uh, nou, ik kan u verzekeren dat mijn kinderen dat niet uh, nodig hadden. Maar er waren wel andere kinderen uh, die behoorlijk wat achterstand hadden... en die echt wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Dus ook daarin zag je dat het ja, iets, iets uh, pervers uh, in zich krijgt. Maar u bent dus voor de duidelijkheid niet bang dat als je die term allochtoon gaat afschaffen, dat je dan ook geen zicht meer hebt op, op, op specifieke problemen bij specifieke groepen. Want nee, hoor, je weet dus niet meer dan of iemand Marokkaans, Surinaams of Turkse Nederlander is. Nou, dat, kijk, in de, in de bevolkingsadministratie is altijd aan de naam of altijd aan de geboorteplaats te zien waar mensen vandaan komen. Maar dat was ook en... tricky toch, om, om te kijken naar de naam? Ja, maar dat doe je altijd in combinatie met iets anders. Dus, dus iemand heeft een bepaald probleem... of een bepaalde, in een bepaalde buurt zijn problemen... en dan wordt er altijd gekeken naar wie zijn de veroorzakers van het probleem. En als het over een bepaalde groep gaat met specifieke kenmerken... en je wil daar een aparte aanpak op loslaten... Nou, dan zie je vaak dat het dat, uh, dat dat heel goed werkt en dat het ook kan. De term allochtoon, vindt u het eigenlijk, de minister Leers van Integratie zei in januari nog... Hè, dat u zich kan voorstellen dat met name kinderen van immigranten die term denigerend vinden. Ja. Ervaart u dat ook zo? Ja, dat ervaar ik ook zo. Ik merk dat ook aan mijn kinderen. Die vinden dat echt heel raar. Ook aan de reacties die ik krijg van mensen die zeggen, nou ja, allochtoon. En die associëren dat onmiddellijk met achterstand. En, die zeggen dan ja, tegen en met mij, negativiteit. En met negativiteit. En die zeggen tegen mij, ja, maar, maar, maar jij toch niet? Hè? Dus, dus dat, dat, daarmee bedoelen ze al te zeggen van, ja, maar met jou gaat het toch goed? En dat vind ik dan wel heel uh, bijzonder en inderdaad ook heel denigrerend. Ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk in het verleden wel ministers geweest... die gepleit hebben om die term helemaal te schrappen. Ja. De gemeente Den Haag heeft dat officieel uh, gedaan. Toch wordt die nog steeds gebruikt, ook zeker bij onderzoeken. Ja. Dus het is kennelijk zodanig ingeburgerd... dat het ook niet snel lukt, volgens mij, om die term ja, gewoon uit te bannen. Om niet meer ja. over allochtonen te praten. Ja, en de, nou, dat valt me juist ook in onderzoeken valt me dat tegen. Omdat je van onderzoekers zou verwachten... dat ze nou ja, naar veel specifiekere elementen zoeken... om hun onderzoek echt, uh, uh, ja, echt, echt valide te laten zijn. En dat, dat doe je niet met het begrip allochtonen. Hè. Inderdaad, Amsterdam heeft uh, meer dan 180 nationaliteiten. Nou, dan kan je dat al niet als, nou ja, als één container uh, wegzetten. Dus nee, in, maar als je ze alle 180 moet gaan noemen iedere keer... dan ben je ook even bezig. Dan is het ook handig om een soort verzamelnaam te hebben. Ja, maar waarom? Waarom een verzamelnaam? Ik bedoel, het, het gaat er voor mij om... Uh, als, er, als er een specifieke relevantie is om een bepaalde groep te benoemen... ja, dan kan dat ook. En dan is dat ook geen enkel probleem, denk ik. Kan het ook doorschieten dat bijvoorbeeld de PvdA in Amsterdam heeft in 2006 ook gezegd... Van, we gaan het zoveel mogelijk vermijden, omdat het onduidelijk zou zijn. Maar dan moest bijvoorbeeld de term Marokkaanse jongeren weer veranderd worden... in jongeren die zich vervelen. Ja, nee, kijk, dat, dat, vind, ik, dat vind ik dan te ver gezocht. He, als er in, in een bepaalde buurt in Amsterdam problemen zijn met Marokkaanse jongeren... Nou, dan vind ik dat ook geen probleem om dat te benoemen. Maar als zeg maar, in de aanpak dat ook niet differentieert... of het dient totaal geen doel of relevantie... vind ik het ook niet nodig om, dat, uh, zeg maar, uh, ja, om die term te gebruiken. Ja. Ook Marokkaans niet, hè? Want wat je ook ziet is dat ook bij de tweede, derde, soms vierde generatie Marokkaanse jongeren... Ja, dezelfde aanpak nodig is als die op de probleemjongeren in, in Pekela loslaat. Hè? Ja, ja. Dus, uh, dus ook daarin zie je een soort ja, eenduidigheid ontstaan in hoe we problematiek uh, aanpakken. Tegelijkertijd gaat het toch eigenlijk alleen om woorden? Allochtoon, autochtoon? Of denkt u dat het wel degelijk bijdraagt ook aan het wij denken dat, vind, ik, ik, dat denk ik zeker, uh, want uh, nou ja, nogmaals, anders hadden we dat begrip allochtoon uh, niet gehad. En het duidt echt op achterstand en het zet mensen ook op achterstand. En het polariseert, vind ik. En dat is niet nodig, uh, vind ik op dit moment in Nederland. Bent u niet bang dat iemand als Geert Wilders daarmee uh, alleen maar weer in de kaart wordt gespeeld? Die zei ook, door het verwijderen van woorden en termen zijn problemen niet op te lossen. Nee, maar, het is een maar, beeld dat problemen ontkend worden. Nou, maar volgens mij uh, is uh, ook een type als Geert Wilders... zou het erg met me eens zijn dat je zegt van... ja, nee, maar we differentiëren niet in die grote containers. En uh, daar gaat het uh, volgens mij ook helemaal niet om. Hè? Dus, nou, volgens mij heeft de PVV vorig jaar nog uh, gepleit... zelfs voor een verruiming, dat niet alleen kinderen... maar zelfs ook kleinkinderen van immigranten... moesten worden aangemerkt als allochtoon. Ja, nou, ik, dat, dat, gaat mij, uh, dat gaat mij echt te ver... En uh, nogmaals, uh, mensen de kans geven om te integreren... betekent ook om uh, mensen gelijkwaardig te behandelen... en niet apart te etiketteren. De stelling is vandaag... de overheid moet het begrip allochtoon afschaffen. Er is meer dan 1300 keer gestemd. Inmiddels 60% is het oneens met die stelling. En 40% is het ermee eens. U kunt bellen op het nummer 0800 1101 om mee te praten. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, uh, ik spreek met Margarita Walter. Hallo. Uh, de term uh, die de kern van, van uw stelling is door mij nog nooit gebruikt. En ik hoop dat ik, ben, dat ik daar niet de enige in ben. Uh, dat geeft overigens meteen antwoord op uh, uw vraag of ik het ermee eens ben. Ja. Waarom is, is, vindt u het bezwaarlijk? Uh, nou, iedereen op deze wereld uh, is een gast <laughs> van God. Ondanks zag ik een. Um, prachtige tekst in een Frans programma, of hoorde ik een prachtige tekst. Uh, Il n'y a pas d'étranger dans le monde. Dat betekent zoveel als niemand op deze aarde is een vreemdeling. En dat kan het niet beter verwoorden. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik ben Langman. Hallo. Goedemiddag, ik ben tegen de stelling. En waarom? Uh, de reden daarvan is, is dat ik vind dat het woord dat, dat niks negatiefs inhoudt. En dat ik vind dat het migratievraagstuk nog, uh, nog zo wordt gevoerd. en dat de verschillen in culturen uh, nog uh, zo divers zijn. Uh, dat je het woord Alfstroom zeker nog niet kunt afschaffen. Nee, maar is het dan niet een te grote container, zoals meneer Sietalsien zegt? Nee, nee, dat vind ik niet. Het is gewoon een, een, een, een woord. en ik vind het ook niet uh, dat dat negatief is. Okay. He, uh, er wordt in van een woord dat al jaren en jaren wordt gebruikt. wordt nou in één keer iets negatiefs gemaakt. Ja, dat is misschien een heel stom voorbeeld, maar ik vind dat hetzelfde met, met bijvoorbeeld de negere doen. Dat moest in één keer worden afgeschaft. Ja. Dat, dat was in één keer negatief. Ja. En dadelijk gaan we hetzelfde doen met Zwarte Piet. Ik, ik vind het zo overdreven. Ik vind het woord allochton. daar vind ik, dat moet je respect voor hebben. Dat vind ik een, gewoon een, een, een woord, uh, ja, niks, uh, niks negatiefs. Dank u wel. Goedemiddag, Stam.nl. Goedemiddag, met Truus Jonker. Hallo. Het woord allochton heeft wel een negatieve connotatie. Vorige week hebben we trouwens nog met z'n alle allochtonen daar gevierd, want het hele koninklijk huis zit er vol mee. Ja, maar um, ik zou liever spreken over migranten waar het de eerste generatie betreft, omdat je dan rekening kunt houden met een mogelijke taalachterstand. Maar laten we eens kijken naar de term invalide, waarmee je mensen aanduidt met een lichamelijke beperking. Validiteit houdt een waardeoordeel in. En maar is dat bij allochtonen ook zo dan, vindt u? Ja, dat vind ik wel. Hm. En uh, ik vind het onterecht om mensen van de tweede of derde generatie uh, uh, uh, steeds de, dat etiket op te plakken. Okay, dat duidelijk. is helemaal niet nodig. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ik spreek net van rest uit een helder. Hallo. Afschaffen, want het is belachelijk. Al die schreeuwers die het, uh, daartegen zijn, die moeten eens hun eigen bloed laten onderzoeken. En dan zullen ze schrikken. Wat voor acht tonenbloed ze hebben. Maar het gaat om. De, de, de, meneer hiervoor die zei, het gaat gewoon om dat migratievraagstuk. We moeten daar niet een negatief of positief iets aan. Het is gewoon een term. Je hoeft daar geen, geen waardeoordeel aan te koppelen. Eh, eh, als ik eh, in, in Engeland gewoond heb als Nederlander en ik, kom in, ik ga weer terug naar Nederland omdat Mijn ouders hebben daar gewoond. Ik ga hier naartoe. Dan ben ik toch geen emigrant. Dan ben ik toch weer gewoon Nederlander. Ja. En? Dus... Het is besjokken, afschaffen. Dat is belachelijk. Iedereen is allochtoon in zijn bloed. Duidelijk, dank u. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag, met Vos. Hallo. Ik ben wel tegen de stelling, want kijk, het geeft er dus duidelijk aan dat je van een ander land komt. Het is helemaal geen negatief beeld wat je schept, maar het is gewoon een feit dat die mensen willen graag hun eigen cultuur houden. Dan moeten ze ook allochtoon eten. Maar is dat zo als je ook nog als je twee generaties of een generatie verder bent? Ja hoor. En het maakt niks uit, want ze willen allemaal hun eigen cultuur houden. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, met Hendrik. Hallo. Taalsociologisch kun je niet van bovenaf regelen. De taal gaat zijn eigen gang, en als de overheid het voor zichzelf voorstelt... om het begrip allochtoon af te schaffen, is het prima. Ja. Maar de taal die gaat zijn eigen gang, dat is al... Eeuwenlang bewezen. Ik verwijs even naar het boek van George Orwell, 1984. Waarbij de overheid ook termen veranderde, maar daarmee niet de inhoud. Het advies wat de RMO, de, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft gegeven... gaat ook puur over de overheid die ermee moet stoppen. Ja. En wat, wat, wat wij als burgers ermee doen en wat we wel of niet nog allochtoon willen noemen, dat is aan ons. Dat is aan ons en het, uh, de toekomst daarvan is voorspelbaar. Namelijk dat we die term blijven gebruiken. Uiteraard. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, spreek ik met Aziz. Ik ben van mening dat de overheid uh, veel, veel meer baat heeft... bij het leren aan de mensen met, met elkaar om te gaan. En wat dat, heeft dan met de term dan te maken? Nou, dat, dat, dat, had, dat had nooit moeten bestaan, überhaupt. En dat de, de mensen uh, moeten weten dat, dat, dat daar al, uh, de wereld aan het veranderen is. We zitten met zijn 7 miljard, miljard op de wereld... Dus het heeft meer zin dat we de mensen leren met elkaar om te gaan. Ja, maar is dat dan niet elkaar... juist belangrijk om iemands culturele achtergrond te weten? Ja, uiteraard. Om, om, daar, om daar kennis van te weten. Ja. En niet om te weten of hij een, een andere achtergrond heeft. Om, om, om zijn cultuur te leren kennen. Daar hebben de mensen veel meer aan, lijkt mij. Maar dan niet aan die term allochtoon. Dat gaat u dan weer net te ver. Ja, dat gaat wel te ver. Ja, dat gaat mooi moeten bestaan eigenlijk. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Dag Jelijn, dat René je, uit Rosmalen. Hallo. Ja, ik ben ook tegen. En waarom? En, en, nou, een aantal dingen zijn al gezegd. Dus, ik vind het gewoon een typeringsduidingwoord. Uh, dus helemaal niks negatiefs. Het is maar net wat je erin wil zien. Ik vind er persoonlijk niks negatiefs aan. Maar ik zou de vergelijk wel eens dus een keer, dat doen we in Nederland te weinig, is andersom willen maken. Stel dat ik als uh, Nederlander ga verhuizen of immigreren naar Turkije of naar uh, Suriname. Dan word ik toch ook geduid. En... en dan zal daar ook wel een stempel op mijn rug geplakt worden, gewenst of ongewenst. En daar kan ik me dan heel erg druk over maken. Maar ik denk als ik het voorbeeld pak dat ik naar Turkije ga emigreren... ik denk dat ik dan ja, heel weinig te wensen heb omdat ik in een land zit... wat natuurlijk een niets andere cultuurmatigheid heeft dan, dan Nederland. En daarmee zeg ik eigenlijk dat het eigenlijk onzin is waar we het over hebben. Maar is het dan niet wat de RMO zegt, Van je kunt dan gewoon zeggen... geboren in buitenland of geboren in binnenland... Dat is een optie, ja. maar het, het woord is dus dermate uh, uh, ingeburgerd, niks negatiefs aan. Ja, en dan denk ik van ja, jongens, waar gaat het over? Ik denk dat in het land op dit moment wel andere dingen aan de hand zijn dan okay. uh, woordjes uh, bessen met elkaar. Du ik... Duidelijk, dankjewel. Goedemiddag, standpunt NL. Ja, goedemiddag, ik spreek met Boxineer Deelkoop. Hallo. Ik ben het uh, eens met de stelling dat, uh, dat het term allergroot afgeschaft moet worden. En waarom vindt u het belangrijk? Ja, Omdat dat gewoon een groot verschil maakt en een negatieve bijklank heeft. Kijk, ik wil graag reageren ook op de mensen die allemaal zeggen... van nou, de term anachtoon is niet negatief. Nee, het is niet negatief voor... Autochtone Nederlanders is het niet negatief, nee. Maar voor allochtone Nederlanders is het wel negatief. Okay. We kunnen een voorbeeld nemen aan Amerika, waarbij gewoon iedereen die daar geboren wordt, Amerikaanse staatsburger is. En kijk, ik ben dan zelf geboren en getogen in Nederland. Ik heb Nederlandse nationaliteit en paspoort. Maar toch word ik als allochtone aangeduid. Mm. En het heeft, gewoon, ja, het heeft gewoon veel te veel negativiteit in zich. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, Stam.nl. U mag het nog zeggen. Ja, hallo. Gaat uw gang. Ja, uh, wil ik graag uh, zeggen dat uh, dat woord absoluut moet uh, afgeschaft worden. Maar het probleem zit in het hoofd van mensen, uh, van de meeste Nederlandse mensen. En dat is het ergste wat er op de papieren staat. Dat staat ook uh, uh, niet uit. Uh, ja, dat de ogen en uh, de hersenen uh, moeten veranderen, en cultuur moet veranderen. Okay. Uh, zoals ik uh, ervaring heb in mijn werkgebied, uh, 40 jaar, uh, daar hebben wij nooit tegen. En Amerikaanse en Engelse mannen hebben wij gezegd... op of allochtoon. Okay. Dat durfde wij niet. Duidelijk. Al. Dank u wel meneer voor uw uh, reactie. Tot zover de reacties van onze bellers. Martin Zietal Zink, tegenwoordig directeur van bureau Jeugdzorg in Groningen. En vroeger korpschef geweest bij de politie. U heeft meegeluisterd. Ja, ja voor mijn gevoel komt het er echt op neer. of je, zit wel, je vindt er een negatieve klank aan te zitten ja. of een positieve klank. Ja, dat klopt. Ik vond wel, inderdaad, dat viel me op. Uh, heel leuk dat er veel uh, bellers waren met een, met een andere afkomst. Ja, ik wou net zeggen, dus... gaat u nou zeggen met een allochtone afkomst? Maar dat, nee, uh, nee, dat niet. Maar, maar, maar leuk om te horen dat die dus allemaal uh, tegen zijn, hè? want die voelen dus Echt wat het betekent om die, nou ja, om in zo'n container geplaatst te worden. Ja. Maar dus is, dat, ligt het daar ook in? Want, want er waren ook veel mensen die zeggen... ja, het, het, het, het, ik heb daar helemaal geen negatieve associatie bij. Waar doen we nou toch moeilijk over? Nee, dat klopt. Maar als het niet over jezelf gaat... is dat ook, is dat ook makkelijk uh, uh, zeg maar in te beelden. Hè? Dus ja. dat viel me echt op dat, dat er niet één iemand was... Uh, met een andere uh, etnische achtergrond... die zei van, nou ja, ik ben er echt trots op... en ik ben er echt blij mee dat ik uh, dat, uh, dat stempel allochtoon heb meegekregen. Ja. Maar op het moment dat het nou zo is, want iemand haalde ook Zwarte Piet aan. Nou, Daar heb ik in een eerdere uitzending een discussie ja. over gehad. En dat, nou, maar er werd ook gezegd van, we bedoelen dat helemaal niet racistisch of discriminerend. Vat het dan ook niet zo op? Kan je dat ja, ook vind... niet voor de term allochtoon van toepassing houden? Ja, maar dat vind ik, ik vind dat, daar gaan we er een soort naam van maken. En dat vind ik, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik, ik ben het overigens wel met de taalsocioloog eens. Hè. Ik bedoel, de, de, de overheid die kan het uitbannen. Uh, maar dat betekent nog niet dat je het uit je samenleving hebt. Ik vind het ook niet te vergelijken met de term zwarte piet of wat dan ook. Hoor. Dat, dat vind ik echt van een heel andere orde. Uh, dit gaat echt om, uh, nou ja, om hoe je iets formeel vastlegt, formeel benoemd... Uh, daar ook beleid op maakt. En ik denk dat je daar missers op kan maken... als je uh, het hele grote en brede begrip uh, gebruikt. Hoe schat u het in wat er gaat gebeuren? Want het is nu een advies, een eigenlijk een ongevraagd advies aan de overheid van die raadmaatschappelijke ontwikkeling. Denkt u dat er gehoor aangegeven gaat worden? Omdat het zeker niet de eerste keer is dat dit wordt voorgesteld? Nou, ik denk dat het nou wel een goed, uh, goed moment uh, is aangebroken om het, uh, om het zo ter discussie te stellen. Ik bedoel, uh, kijk, als ik uh, weer kijk naar de samenstelling van uh, de selectie van het Nederlands helftal uh, de komende periode. Nou, dan hoop ik ook niet dat de term allochtone-autochtone valt. Dan zijn het opeens weer allemaal. Uh, Nederlanders en het is allemaal wij gevoel uh, wat we dan met elkaar uh, teweeg brengen. En dit is, geloof ik, al de vierde generatie uh, Nederlands helftal die we op deze manier en zo divers uh, neerzetten. Hè? Dus, uh... Nee, ik verwacht dat we nu wel een goed moment te pakken hebben... om het echt daadwerkelijk te veranderen. Geweldig dat u dit aan het EK kunt koppelen. Ja, ja. mooi hè? Heel creatief meneer Siethalsing. Ja, ja, ja, Mag ik u ja, ja. danken voor uw bijdrage van Stand.nl? Oké, okay, dank u wel. Directeur da. dus van Bureau Jeugdzorg in Groningen. De overheid moet het begrip allochtonen afschaffen. De stelling waar we het vandaag over hebben gehad. Bijna 1500 keer is er gestemd. 59% is het eens met die stelling. 41% is het er... Nee, ik zeg het verkeerd. 59% is het ermee oneens. En 41% vindt dus inderdaad dat de term allochtoon moet worden afgeschaft. U kunt nog heel de middag natuurlijk gewoon blijven stemmen via de site www.stand.nl. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink. Hallo. Hoi. Waar ben je het over? Doen? Eerlijk, helder. Uh, hoe heet hij ook weer? Henk, Beker. Ja. Ja. Dat was hem. Henk Bleker is zometeen bij met ons te gast. Om te praten over zijn uh, kandidatuur voor het lijsttrekkerschap uh, van het CDA. Wat wil je met die partij? Wat gaat er veranderen als hij de baas daar zou worden? Verder, uh, Maduro Dam is helemaal vernieuwd. We ja, gaan praten met gewoon, uh, de directeur. En uh, het leger des Heils betaald bestaat 125 jaar. En daar gaan we het ook over hebben. En verder ook nog over het EK voetbal. Of de, over de vraag of daar nou toch niet technische hulpmiddelen ingevoerd zouden moeten worden. Zoals bij andere sporten, bijvoorbeeld een hockey. Zeker. Al eigenlijk heel veel zelfspreken. Camera, doellijnen en dat soort ja, dingen. Ja. Fik Meijer gaat het erover hebben, vanuit historisch perspectief. Interessant. Dit is de dag dus Elsbert Guther, Thijs van der Brink en een hoop gasten. Nog reden om te blijven luisteren naar Radio 1. we zo dus We zijn er morgen weer. Fijne middag nog. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV New York, op Radio 1. Theodor Holman op zoek naar het New York-gevoel. De muziek, de films, de verhalen.